Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet alle GGD's willen de coronaprik in het gele boekje zetten. Dat gele vaccinatieboekje wordt al jaren gebruikt voor het registreren van reisvaccinaties, zoals het hepatitisvaccin... Volgens Nieuwsuur nemen mensen het boekje wel mee als ze een prik gaan halen... ...maar willen sommige GGD's het niet invullen. Zij vinden het papieren bewijsje dat je bij je prik krijgt belangrijker dan het gele boekje. Nou, daar is de uitgever van het boekje het niet mee eens. Omdat landen als Duitsland en Oostenrijk het boekje erkennen als vaccinatiebewijs. En Britten mogen elkaar over een weekje weer knuffelen. Aanstaande maandag gaat de volgende fase in van het openingsplan, zegt premier Johnson. Je sit in een pub en inside een restaurant je zult naar het cinema kunnen gaan en kinderen zullen in-door- indoor play-areas kunnen We reopening hostels, hotels, BB's. We we'll reopening de door naar our theaters, concerthalls. En familieleden en vrienden mogen elkaar dus weer knuffelen, wel voorzichtig en met gezond verstand. Het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam kon vanavond even geen nieuwe patiënten opnemen op de intensive care, omdat alle bedden bezet waren. Er was nog maar één IC-bed vrij voor als de toestand van iemand die al in het ziekenhuis lag zou verslechteren. Inmiddels is de opnamestop weer voorbij. Homoseksuele stellen in Duitsland kunnen zich deze week laten inzegenen in de kerk. Meerdere priesters vinden het maar onzin dat dat anno 2021 nog steeds niet mag van de paus en zijn daarom op eigen houtje begonnen. Deze vrouw is hartstikke blij. We lieben ons, we willen samen zijn, we willen dat niet nur voor de Standesamt bekunden. Deze zegening is dat wat we ons eigenlijk immer gewünscht hebben. Ze houden van elkaar en willen dat niet alleen uitspreken voor een trouwambtenaar, maar ook in de kerk, zegt ze.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 Daar zou Max Verstappen nog zelfs jaloers op kunnen zijn. Maar goed, dat, dat is hij niet. Maar we gaan gewoon vrolijk verder. En het tempo ligt aardig hoog. Ook in dit uur. Dit is een van de mensen die zaterdag aanstaande te horen is... in het programma Zwaardvis bij collega Willem de Waard... tussen 12 en 2 Weet bij Radio Kapelle. Fred Goverde. Je wist het zo goed. Ik zei het je toch. Kijk uit wat je doet.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 My Nooit ver bij het donker vandaan Dat was ooit nog eens een keer een uitspraak van mijn vader. Waarschuwen dat er nog meer herrie aan zit te komen in dit uur van deze alternative FM.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 Van een tijdje terug. Maar die jongens die maken echt. Uh, ja, punk rock. En uh, ik ben toch altijd wel een beetje verliefd op uh, deze band gebleven. Zijn we er helemaal terug? Thousands of Kloosjes! Wow.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 Okay. Ik dacht het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart.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 Een redelijk maatschappij kritische song uh, achtergelaten. Staat niet op bounceback, maar wel heel erg mooi. Hier is Superstar Idol. mee te kijken op de webcam, dat zijn die lui van Light by the Sea, die komen zo direct nog voorbij. Maar eerst gaan wij praten met iemand van lang geleden, zeven jaar geleden, toen waren ze hier te gasten ooit nog eens een keer, uh, ja, Allard en Vicky en de laatste genoemde die hebben aan de telefoon, goedenavond. Goedenavond Jaap. ja. Ja, het is alweer een hele tijd geleden.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 En um, we zijn wel behoorlijk perfectionistisch, dus het genieten. Net, nou ja, goed. <lacht> Kijk, daar zit natuurlijk wel iets in. Van, het is een beetje ambacht.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 And a car down through sun and flower fields. And dust is cold as now. Tonight we'll drink and we'll laugh again. Cause we didn't get there far. And yeah.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 Uh, dit is een van de dummers die op dat album te vinden is. Die hij uit heeft gebracht. MITH heet het uh, album. All Nights. Spreek je volgende week weer. Age. We all flow down your river. and we know we can't escape. Woe, age. You are the strangest giver. The more you give, the more we leave behind. Whoa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 But don't take away all the things that we want to hear.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 Strong